Levy van Eck met het NOS Journaal. De man van 30 die vorige week drie keer zou hebben ingereden op een politieauto in Amsterdam, wordt verdacht van twee keer poging tot doodslag. De verdachte uit Zaanstad blijft twee weken langer vastzitten. Volgens de politie reed de man vrijdagochtend uit het niets drie keer in op een surveillanceauto. De twee agenten in de auto raakten daarbij licht gewond. De man ligt sinds zijn arrestatie in het ziekenhuis. Hoe het met hem gaat, is niet bekend. Ook is nog niets bekend over het motief. Grote steden hoeven nog geen extra coronamaatregelen te nemen... ondanks het oplopende aantal besmettingen. Dat zegt voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad. Sinds gisteren zijn er bij het RIVM 1300 nieuwe besmettingen gemeld. Het hoogste aantal sinds begin juni. Bruls zegt dat de cijfers alarmerend zijn... maar ook dat het aantal ziekenhuisopnames en ernstig zieken nog altijd erg laag is. Vooral in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag zijn er veel nieuwe besmettingen.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 Asielzoekers uit veilige landen als Marokko en Algerije... die weinig kans maken op een verblijfsvergunning... worden voortaan apart opgevangen in Ter Apel en Budelkranendok. De opvang wordt ook versoberd en ze moeten zich dagelijks gaan melden. Staatssecretaris Broekers-Knol hoopt zo die groep... zoveel mogelijk te ontmoedigen om naar Nederland te komen. Het weer vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen opnieuw veel zon, nog wat warmer dan vandaag...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 It's so crystallized It's a brutal scene You never know if we are heading For the answer of the end Or that this way of Keeping up appearances Is heaven And the sound's all Who is right. Possess the writer's personal opinion concerning the topic extraordinary stage of day, and, support, and supported by the reason the book, and, and support that The corporate express all of to <laughs> and your should be cared and said to said and said so and the and said and together with it with I don't to Thank you. met een uh, hele diepere lading, want het heeft alles uh, te maken met de tijd waarin wij leven. Uh, wat uh, zijn jouw gevoelens uh, bij deze tijdsperiode, uh, het tijdvak waar we nu in leven? Uh, dat is een beetje, eigenlijk een beetje de strekking van uh, deze song. Moilou had het erover. Vorige week hebben we er uh, telefonisch in geïnterviewd. Welkom bij deze Alternative FM op uh, 10 september. Ook hier zitten er weer twee telefonische interviews in. Namelijk met Noah Lorin. Straks om half negen. En een, ja, een uur later, een half tien, hebben we met Chris West van General Redbeard ook nog een gesprek. Want ook die hebben sinds een aantal weken weer wat van zich laten horen met een nieuwe single. Laatste single is dat eigenlijk alweer. En dat is zo'n beetje de hoofdmoot. Nou ja, dan hebben we ook nog het materiaal liggen van bijvoorbeeld Ivy en we draaien één track van, het, uh, van de EP Control... en ook Tim van Doorn... 14 Minutes of Ignorance... Uh, Big Dog Recordings... zo heet uh, het, de maatschappij waar hij dat heeft uh, uitgebracht. En ook daar draaien we wat van. Dus dat uh, ga je allemaal uh, tussen nu en uh, twee uur... allemaal voorbij horen komen. Natuurlijk ook het uh, recente werk... zoals bijvoorbeeld deze van Kafka... bezig met een EP... En ongetwijfeld zal dit ook op de vinden zijn.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 iemand jou misstaan heb je dan echt nooit ingezien dat dit fout zou gaan proefde je de Zo koud dat hier. Zag je de angst in mijn ogen? Als je weer in je hoofd verdwaalde, sloeg je al mijn blikken vastberaden van je af? Hoorde je mijn hart bonken? Je trok hem zo uit. Het is alweer drie jaar geleden dat ze dat min of meer heeft uitgebracht. Op een EP, stukje bij beetje, heette dat de EP. En daar stond dit mooie nummer op, zouten dranen van Willemijn de Boer. Uh, bovendien uh, zal ze binnenkort ook weer uh, wat van zich uh, laten horen. Uh, dan zal ze een aantal... Uh, ze, ik geloof dat ze ergens een optreden doet. Waar ben ik even uh, op dit moment even kwijt? Maar dan moet je maar eventjes uh, even gaan kijken op uh, de Facebookpagina. Dan zal het er wel ongetwijfeld uitkomen. Uh, meer en meer, eigenlijk meer uh, naar de kleinkunst en de cabaretkant. -cabaret Daar is ze uh, op uh, gegaan. Daarvoor hoorde je Kafka met These Are the Nights en en de EP komt er aan. Dan gaan we naar Hemuiden. En hij woonde vroeger hier in Zandvoort. En dat is het over deze man hier uit de buurt. Koen Alvarez. Voluit Koen Alvarez-Wintels. En het nummer dat heet I Don't Know.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 And for his perfume. Take a chance binnenkort gekomen van Ethan Huis. Hij komt uit uh, Vendrij, het noorden van Limburg. De Doldrums hoorde je. En I Don't Know van Koen Alvarez hoorde je daarvoor. Nou, we hebben er nog uh, twee uh, te draaien. En uh, dan gaan we eventjes praten met Noah Lorin. MUZIEK nummers achter elkaar. Lawrence met Victory. En daarachter de Polyframes met uh, Lunacy. Het uh, is de bedoeling uh, dat wij uh, volgende week waarschijnlijk uh, de nieuwe single van uh, de band Uithoren gaan presenteren. Nou, het was de bedoeling dat ik uh, uh, s SIM van uh, Noah Lorin die zou ik uh, willen gaan draaien. Maar... De voicemail staat erop. Dat is uh, niet zo fijn en niet zo handig. Dus ga ik nog even vrolijk uh, verder. Overigens hoorde je de polyframes uh, erachter. Lorenz komt trouwens uit Zwijndrecht. Om even nog uh, terug te komen op het uh, blokje van twee wat ik uh, gedraaid heb. Dan weer naar het uh, materiaal wat ik uh, gemist heb. Want ja, Ivy die was ook al druk bezig. Hier en daar gaf hij uh, wel wat, uh, wat optredens. En hij had ook al een EP uitgebracht. console. En een van die nummers die op dat, uh, die EP terug te vinden zijn. Remnants of a Ritual. Walking down the stairs to push a red button opens up. gate open up her world and in her eyes i see her twinkling stars Over Die momenten dat je als uh, radiopresentator echt het, uh, het zweet echt uh, over je rug heen loopt. Van, oh, het zal toch niet waar zijn dat het uh, dan weer mis zal gaan. Nee, het uh, is uiteindelijk uh, goed gekomen hoor. Dus uh, wat dat gaat, uh, uh, gaan we zo dadelijk het interview doen. Maar ik ga wel eerst even netjes afkondigen dat dit Ivy is uh, geweest. En hij heeft uh, dus een uh, EP uitgebracht. En die EP, die heet... Die heet uh, Control. En daarvan hoorde je dus Remnants of a Ritual. Nou, ik heb het uh, voor elkaar. Uh, Noah Lorin hangt aan de telefoon. Goedenavond. Hi, goedenavond. Ja. ja, het ging uh, met mailwisseling. Ging het, uh, ging het, uh, ja, dat is altijd leuk als, uh, dan in, uh, als de ene kant aan de andere kant uh, dan niet begrijpt uh, van wanneer het dan is. Dus jij was even in de veronderstelling dat het op zaterdag is. Ja, dat, uh, dan is er wel een alternatief programma, maar niet bij ons in ieder geval. Ja, nee, het is gelukt in elk geval ja. van vanavond. Uh, goed, um, want jij, uh, een paar weken geleden, wat zeg ik, het is alweer bijna vier weken terug. Uh, was ik hier uh, samen met uh, Miranda Huibers en met Demi van der Wolleberg uh, voor uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Ja. En zij kwamen met het materiaal van jou aanzetten en ik heb naar zitten luisteren. En uh, toen kwam jij op een gegeven moment, ja, het is leuk dat, dat, je, uh, ons, uh, dat je mij gedraaid hebt. Maar ik heb ook nog, uh, ben bezig met een EP en die heb je inmiddels uitgebracht. Ja, dat klopt. Ja. Collin Street is uh, uitgekomen in augustus. Huh? Uh, ja, en daar stonden nog een paar nieuwe nummers op... naast de singles die ik al had uitgebracht, inderdaad. Huh? Waaronder Speak Your Mind, die, um, die jij dus ook leuk vond. Ja, ja, ja. Die, die, die was het. En uh, nu, nu deze, uh, S.I.M. Ja, dat is Speak Your Mind. Oh, Speak Your oh. Mind. Oh. short for Speak Your Mind. Oh. <laughs> ik zit even niet op te letten. Dat, dat, dat, dat zijn de afgelopen, ja... De letters! Ja, ik, ik moet even... Ja, ik, go, goed, dat krijg je als je op een gegeven moment eerst op het halve verkeerde been zet. Het interview moet doen, uiteindelijk. Nou, goed, maakt niet uit. Dus, hmm. um, even over jou. Um, soul. Want het is ja. Soul. Uh, waar de voorliefde voor Soul? Voornamelijk omdat ik uh, met Soul ben opgegroeid in huis en in de auto uh, door mijn ouders, die zijn allebei muzikanten. Uh -huh. En die, uh, ik ben daar zo mee opgegroeid en um, ja, dus dat zit er heel natuurlijk in ofzo. Ik denk dat ik tot mijn veertiende niet wist dat er andere muziek bestond <laughs> dan zo'n muziek. Ja. Dus uh, ja, ik, ik probeer niet heel erg uh, per se de soul traditie na te doen, mm -hmm. maar uh, ik denk dat het gewoon zo, dat alles wat er in mij opkomt altijd zo diep geworteld is in, uh, ja, in mijn opvoeding daarin. Ja. Dus dat dat automatisch die kant op gaat. Ja, dus je bent eigenlijk een, toch wel groot geworden met Sol. Ja, absoluut. Ja, ja. Um, als je het liedje schrijft... Sol zegt iets over je ziel, gevoel of wat dan ook. Ja, dan, uh, dan neem ik aan dat je ook schrijft op gevoel. Ja, ik schrijf heel erg over persoonlijke situaties... en persoonlijke ervaringen. Ik probeer nooit super expliciet te zijn. Want mm. het gaat me er niet om... dat uh, mensen weten wat ik heb meegemaakt of mijn, uh, ja wat er specifiek in mijn leven allemaal afspeelt maar ik schrijf heel erg wel vanuit mijn eigen gevoel en hmm. dingen die er echt zijn gebeurd en dan probeer ik daar een soort van een algemener gevoel van te beschrijven. Ja, de situatie we proberen te beschrijven, dat is een beetje eigenlijk wat je, wat je zegt. Ja, en het, en het gevoel ook dat een situatie me heeft gegeven die dan misschien, uh, ja, weer, ver, weer herkenbaar is voor andere mensen. ja. Uh, ik neem aan, je neemt niet uh, je, je doet het niet in je eentje, je hebt ook uh, muzikanten in je naaste omgeving uh, ja, hoe, hoe werkt dat, dat dan uh, op een gegeven moment kom jij dan eerst met tekst of uh, is het uh, eerst de muziek en dan de tekst? Uh, allebei ja? bij dit EP heb ik uh, dat is geproduceerd door Pat Stewart, een vriend van mij hij komt origineel uit Nieuw-Zeeland, maar hij woont nu in Den Haag al een paar jaar en hij um, heeft een hele EP geproduceerd maar hij heeft ook ...heel veel met mij samen geschreven... ...waarbij hij soms uh, zelf de hele muziek heeft geschreven... ...en dat ik daarna de tekst en de melodie toevoegde. Hmm. Maar het is ook andersom gebeurd. Dus dat ik een idee had en een melodie en een tekst... ...en dat we dan samen zijn gaan kijken van... ...hoe gaan we er muziek onder zetten. Dus hmm. het is inderdaad toch heel erg een, een, een samenwerking gemaakt allemaal. Ja, is dat is dat prettig als je iemand hebt die met je meeschrijft? of? Um, ja, absoluut. Wat betreft de, de muziek is dat heel fijn. De tekst vind ik moeilijk om, uh, om samen te schrijven. Dat heb ik tot nu toe altijd zelf gedaan. Mm -hmm. uh, ik ben wel van plan voor het volgende project... om, uh, om meer co-writing te gaan doen. Om samen met andere artiesten te schrijven. En ook uh, met mijn eigen band... ook meer volledige nummers te schrijven. Ja. Dus dat vind ik spannend. Maar uh, ja, dat, dat moet ik nog zien. Of ik dat ook kan. Of ja. dat ik gewoon lekker alle teksten... Uh, heel dicht bij mezelf houd. Dus ja. Maakt u dat ook wijzer? Als je dan op een gegeven moment toch ook besluit... met anderen samen te werken? Omdat je dan... Ja, open kan ja, staan voor allerlei absoluut. dingen. Absoluut, ja? ja. Je leert zoveel van elkaar. Iedereen is weet je, muziek is zoiets wat niet uit een tekstboek geleerd kan worden. Dus uh, ja, iedere persoon die muziek maakt, op welke manier dan ook, is daar weer uniek in. En kan je weer iets anders bijbrengen en uh, kan weer iets anders toevoegen aan een nummer. Dus ik denk dat het echt heel erg afhangt van met wie je samenwerkt hoe een nummer eruit komt te zien uiteindelijk. Ja. Uh, even over deze EP. Uh, heb je al enige reacties uh, erop gekregen? Ja, zeker. Positieve reacties van uh, onder andere 3 voor 12 ook. Over uh, de videoclip van No Hurries, die aangekomen. Mm. Die zat ook op de EP. En um, ik kom in de Linda. Ja, over oh. een maand. Ja. Die gaan er iets, uh, iets over schrijven. Die waren ook erg enthousiast. En, um, aan belangstelling, ja, dat is wel... aan belangstelling, dus geen gebrek als ik het zo hoor dan. Nee, gelukkig, uh, gelukkig gaat het goed, ja. Ja. Uh, is, het, uh, ja natuurlijk, uh, hebben we is het leven in een uh, bijzondere situatie? Uh, heeft dat ook uh, de sporen bij jou uh, achtergelaten? Of valt dat enigszins mee? Maak je dan van de nood een deugd? Nou, het kwam eigenlijk. Uh, niet op een dramatisch moment voor mij. Zoals misschien voor veel andere bands. Mm. Als je net een tour had gepland of net veel, uh, veel shows had gedaan. Mm. Dan is het natuurlijk heel, heel funest, zo'n situatie. Maar wij waren eigenlijk net uh, begonnen aan een album voor volgend jaar. Er mm. zat een album op de planning. En uh, we waren net al in die maanden waren we begonnen aan het schrijven daarvoor al. Dus uh, ja, we waren helemaal teruggetrokken in de studio en uh, we hebben toen wel elkaar een paar maanden weinig gezien, in de beginmaanden toen het allemaal nog zo onzeker was. Mm -hmm. um, maar ja, toen, de, toen alles wat duidelijker werd en de maatregelen duidelijk werden, toen, uh, zijn we gewoon snel weer doorgegaan en ik heb ook thuis niet stilgezeten wat betreft schrijven. Dus ik, uh, ja, ik heb de tijd nog wel uh, nuttig besteed, zoveel als ik kon, maar um, het was wel heel jammer dat we geen shows konden doen met de release van de EP natuurlijk. Daar oké okay, ik wel ontzettend van. Ja, nou ja, goed. Er zijn altijd uh, van die momenten dat je het dan toch liever anders had willen zien. Uh, de, he, de, ja. maar, maar dingen lopen nooit... Uh, al, nou, dat zien we dus Daarom. eigenlijk al hieraan. Dat het uh, nooit zo loopt zoals het zou moeten lopen. Ja. <laughs> Om even, even hierbij uh, uh, bij te blijven. Uh, zullen we die... Uh, ja, ik neem aan, jij hebt uh, deze een beetje naar voren geschoten, hè? Uh, geschoven. s I m Speak your mind. Speak ja, your ik, mind. Denk dat dat, ik denk dat dat een mooie is voor, uh, voor jullie zender. Dan gaan we hem uh, weer draaien. Ja, wat leuk. En dan komt hij. Hier is uh, Noah Laurin met S.I.M. Speak your mind. Speak your mind.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 All the sadness made me mad Now you're the one to run to Deze Hidden Giants. En hier hebben ze toch de hulp van een vocaliste gehad. Song for the Night Tide. En daarvoor Speak Your Mind van Noah Loring Wat de tijd alweer op 13 minuten voor 9 heeft gebracht. En dan gaan we weer even een beetje met wat steviger in die werk verder. Eddie komt van de Arters. Met dwarslijnen van Rotterdam naar Den Haag en weer terug and something with oceans. A certain amount of crazy That the people surrounding us will tolerate And though I think I crossed that line last night Dan zit zij volgende week telefonisch in de uitzending van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Komt weer een nieuwe aflevering aan mensen. En daar zit deze dame ook in. Elsa Birgitta Beckman. Met haar uh, laatste single On My Way. Ik denk dat die nog uh, twee weken uit is eigenlijk. Uh, en het uh, nieuws dat zij dus ook nog, uh, nog met uh, materiaal gaat komen. Daarvoor hoorde je Something With Oceans uh, van de Arthurs. Uh, die, uh, die band die komt... Uh, dit hier vandaan aan de andere kant van de provinciegrens... uit Zuid-Holland, Rotterdam, Den Haag. Daar lopen de dwarslijnen doorheen. Nou, we hebben er nog eentje die, die we nog kunnen draaien voor negen. Hij uh, is een deelnemer aan de Grote Prijs van Nederland uh, geweest in 2011. In de finale heeft hij zelfs uh, gestaan. Uh, maar op een gegeven moment uh, ging dat toch allemaal een beetje anders... dan hij had gewenst hier in Nederland. En toen besloot hij om ergens anders naartoe te gaan, namelijk naar België. Dus daar uh, is hij uiteindelijk uh, terechtgekomen... En bovendien uh, uh, heeft hij samen met zijn meisje had hij nog een grote hond. En die hond, daar heeft hij heel veel liefde van gehad. En op een gegeven moment is dat lieve beest overleden. En daar heeft hij toen een liedje over geschreven. En dat uh, vond ik ook wel heel mooi hoe hij dat gedaan heeft. Maar hij is uh, weer terug. Hij heeft, uh, wel, uh, wat, heeft een, uh, een EP uitgebracht. 40 Minutes of Ignorance. Tim van Doren. daar heb ik het over. En uh, hij gaat uh, het uh, opvullen tot aan het nieuws uh, van 9 uur. Uh, het nummer wat je hoort heet Astronaut. En het is nogal een beetje stevig, maar goed, we hebben straks nog een uur waarin het stevige materiaal nog zeker een plaats zal hebben.